Dit Van der Linde met het NOS-journaal. Rebellen in Congo hebben de afgelopen week zeker 130 patiënten uit ziekenhuizen ontvoerd. Het gebeurde in de stad Goma, die in handen is van de M23-rebellen. Zij hebben zieke en gewonde mannen naar een onbekende locatie gebracht. Volgens de VN gaat het om soldaten van het Congolese leger en andere tegenstanders... De VN noemt de ontvoeringen zeer verontrustend. Bij recente gevechten in het oosten van Congo zijn zeker 7000 doden gevallen. De rebellen voeren al jaren een bloedige strijd om grondstoffen. De man die op een groep mensen inreed in Mannheim deed dat mogelijk met opzet, dat zegt de Duitse justitie. Er zijn aanwijzingen dat hij psychische problemen heeft. Bij het incident kwamen twee mensen om, tien anderen raakten gewond. Over een motief is niets bekend. De autoriteiten gaan momenteel niet uit van een extremistisch of religieus motief. De verdachte ligt in het ziekenhuis. Tijdens zijn arrestatie probeerde hij zich in zijn mond te schieten. Het gaat om een 40-jarige Duitser uit Ludwigshaven, een stad in de buurt. In Mannheim werd vandaag carnaval gevierd. De optochten voor morgen zijn afgelast. Ook is er een gebedsdienst voor de slachtoffers. In Barcelona zijn bij een botsing tussen twee bussen met toeristen... zeker 51 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de ene bus zaten passagiers van een cruise. In de andere bus zaten vooral Italiaanse studenten. De oorzaak van het ongeluk in Barcelona is nog onbekend. Tiziani Reinders heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot 2030. De voetballer gaat zo'n 3,5 miljoen euro per jaar verdienen... melden Italiaanse media... Dat zou een verdubbeling van zijn salaris zijn. AC Milan nam Reinders in 2023 over van AZ. Het weer opklaringen en vannacht gaat het licht vriezen met min 3 tot min 5 graden. Op sommige plaatsen wordt het mistig. Morgen start de dag grijs, maar daarna gaat de zon volop schijnen. Bij weinig wind wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 I'm so empty Sometimes I feel like I'm alive So many voices talking to me Please God just let my mind survive ...terug bij het tweede uur van deze februari special... ...van Play It Loud, brand Fijne, Fijn, dan bedankt jullie dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingetuned... ...bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt nog wel een heel uur met nieuwe releases gemist... ...maar gelukkig heb ik voor jullie een, nog een heel tweede uur in petto... ...met veel nieuwe muziek uitgebracht... ...in de tweede helft van de afgelopen maand. De vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk inmiddels al lang... ...dat ik elke uur een uitzending stevast begin met de uuropener. En dit... De tweede uur bundelde Black Sabbath-icoon Ozzy en Billy Morrison opnieuw hun krachten op de vernieuwde single Gods of Rock'n'Roll. De single is een opnieuw ontworpen versie van het nummer Gods dat oorspronkelijk verscheen op Morrison's soloalbum album God Shaped Hole uit 2015. De nieuwe versie bevat een orkestarrangement en zou zijn hoe Morrison en Ozzy oorspronkelijk dachten dat het nummer zou klinken. Morrison zegt... Ozzy en ik hebben nieuw leven geblazen in wat we altijd als een enorm nummer voelden. Gods of Rock'n'Roll werd tien jaar geleden geschreven in een Zuid-Amerikaanse hotelkamer. Maar met deze heropname hebben we allebei het gevoel dat we het nummer eindelijk hebben gemaakt zoals het altijd bedoeld was. Een enorme emotionele ballad. Ozzy voegde eraan toe dat hij altijd hoopte dat het nummer een volledig orkestrale behandeling zou krijgen. Hij zei vervolgens, Billy en ik schreven samen Gods of Rock'n'Roll in een hotelkamer. Terwijl ik ongeveer tien jaar geleden op tournee was door Zuid-Amerikaanse hotelkamer. Amerika. Deze opnieuw opgenomen versie van het nummer bevat eigenlijk eindelijk alle toetsen en bellen. Ik vertelde Billy toen dat er een orkest en een koor nodig waren, maar het duurde verdomme tien jaar voordat hij naar me luisterde. Gods of Rock'n'Roll is verschenen op de luxe digitale versie... een editie van Morrison's album The Morrison Project uit 2024... dat eind vorige maand werd uitgebracht. En de metal titanen uit de San Francisco Bay Area Machine Head... kondigde op 18 februari hun 1e studioalbum aan... voor een release in april via Nuclear Blast X Imperium Recordings. An is een bewijs van momentum... een album dat tot het scherpste punt is aangescherpt... gesmeed op creatieve discipline en de om vooruit te komen. Het rijpt van melancholische melodieën... ...en toch hamert het van knallende riffs. Zweeft het van enthemische meezingers... ...van verloren liefde en verdriet... ...tot brullende kracht en onmiskenbaar vertrouwen. Elf albums diep... ...blijft Machine het even fel, ...relevant en onstuitbaar als altijd. De gelegenheid van de aangekondiging... ...onthult de band de eerste single... ...Unbounce... ...en deze hoor je uiteraard hier vanavond bij... ...Play It Loud Brand New... u alleen hier op ZFM Zandvoort. Na sluit en draaide ik de Nieuw-Zeelandse moderne metal trio Alien Weaponry... die een dag na Machine Heads Unbound hun tweede single met de titel... Thousand Friends heeft uitgebracht van hun aankomende album Tera. dat op 28 maart uitkomt via Nippon Records. Een nummer waarschuwt voor de dreigende maatschappelijke verdeeldheid... en verborgen gebaren, gevaren sorry, die worden veroorzaakt door onafhankelijkheid van sociale media... en ging in première met een gloednieuwe videoclip... Frontman Louis Raharui, de jong, gaf commentaar op het nummer... Thousand Friends vat de veranderende manier samen waarop we vandaag de dag socialiseren... en de impact die dit heeft op de menselijke psyche. We kunnen ons vaak afgesloten voelen van de buitenwereld. De menselijke geest is niet gebouwd om de wereld waarin we momenteel leven te begrijpen. En de Duitse trash metal-veteranen... Destruction zullen op 7 maart... een 16e studioalbum... Birth of Malice uitbrengen via Napalm Records. En in aanloop daarnaartoe... bracht de band de officiële videoclip... voor de derde single van de LP... Scumbag Human Race. En op dit nummer raast Destruction... Bassist, zanger Smeer, tegen de corruptie en het bedrog van de mensheid. Waarbij het onvergetelijke refrein fungeert... als een oproep tot afrekening... terwijl de band woede uitspuwt... naar degene die uitbuiten en manipuleren. Dit nummer... ...is een zinderend trash anthem ...en zal resoneren met iedereen die de toestand van de wereld beu is. Schmier zegt, single nummer 3: Scumbag Human Race... ...is een medogeloze stoomhamer van een nummer. Een medogeloze groove en energie duwen je regelrechte morspit in. Dit wordt een intense track en de riff kan gezichten doen smelten. De teksten zijn metaforisch gesproken. Hoe zou deze planeet ons noemen als hij kon praten? En wat zou hij ons vertellen? Juist, wake the fuck up, Scumbag Human Race. Aangavond op ZFM Standvoort. Lekkere potje agressieve trash van Destruction kwamen de Finse folkmetallers van NC Firm voorbij. Die met genoegen hun video voor Victorious presenteerden op 20 februari. Het nummer is afkomstig van het album Winterstorm van de band die verkrijgbaar is bij Metal Blade Records. En arriveerde voorafgaand aan de komende Noord-Amerikaanse co-headliner tournee van de band met Corpiglani. Het gran grandioze en heroïsche aanbod Winterstorm concentreert zich op een fantasieconceptverhaal geschreven door bassist Sami Hinka. En Victorious volgt de Vio de haal van de band... waarin de jonge jongen in het verhaal opgroeit en een sjamaan wordt. Zijn volk verliest de oorlog en als laatste daad... doet hij nog een laatste keer een beroep op de oude geesten. Hij offert zijn sterfelijke vorm op en wordt een geestwolf... en begint zijn reis om The One te vinden om het lot van zijn volk te wreken. Hinka over Victorious. The One en de geestwolf hebben nu door de landen gezworven en een leger verzameld. Ze marcheren naar de poorten van de stad van de Winterstorm Vigilantes... De strijd begint, maar wie zal de laatste zijn die op het slagveld staat? Wie zal zegen vieren? En dit snelle en furieuze lied, lied roept iedereen in een morspit. Wij hebben de overwinning behaald. En we blijven nog even bij de folk metal, want ook de Duitse folk metalers Foier brachten kort na Enferum op 21 februari hun nieuwe single getiteld Nightclub uit via Napalm Records met een samenwerking met Dag van SDP. Bij de single hoort een gloednieuwe videoclip... geregisseerd door Shiloh Bros. De productie en mixen werd gedaan door Simon Michael Schmid... terwijl de mastering werd gedaan door Jacob Hansen. Ze stellen, nightclub is de essentie van 20 jaar voor je zwans. Een krachtig mengsel van de zwaarste ris en meest epische hoeks die we ooit hebben geschreven... gemixt met de grote helden uit de wereld van de fantasie en geschiedenis. Daal met ons af in de kerkers beleven waanzinnige muzikale reis en sta op als dames, heren, schilden, helden en ridders van Nightclub. Voorjaars van zullen op 25 juli hun twaalfde studioalbum Nightclub uitbrengen via Nepal Records. En met de titeltrack die je zo gaat horen is de band ook nog eens geselecteerd voor de Duitse voorfinale van het Eurovisie Songfestival in Basel. Um, dus voor. Suicide, the way I'm on dinner Disturbed hoor je natuurlijk net. Die eveneens op 21 februari hun nieuwe single I Will Not Break heeft gedeeld. De eerste release van de band op hun eigen label Mother Culture Records. I Will Not Break markeert Disturbed eerste nieuwe muziek sinds het veelgeprezen album Divisive uit 2022. Is een noodzakelijk nummer over sterker worden dan de krachten die je voortdurend proberen af te breken. Aldus de band. I Will Not Break bevat de aangrijpende tekst. Ik heb er genoeg van om me doodsbang te voelen. Nu besluit ik dat ik me voor niemand zal verstoppen. Wat luisteraars aanmoedigt om terug te dringen bij tegenslag. Het nieuwe nummer komt slechts enkele dagen voordat Disturbed hun Noord-Amerikaanse tournee start ter ere van de 25-jarige verjaardag van hun debuutalbum The Sickness. Het uit 34 dagen bestaande uitje begon op 25 februari en loopt tot en met een show op 17 mei in Las Vegas. De band kondigde onlangs ook nog eens de Europese etappe van de Sickness 25th Anniversary Tour aan met support van Megadeth en doen op 14 oktober de Ziggo Dome aan in Amsterdam. Amsterdam. Door naar Scour, het extreme metal collectief. dat de rauwe agressie van black metal combineert met grindcore, punk en trash invloeden. waardoor een geluid ontstaat dat de wortels van extreme metal eert. en het tegelijkertijd naar moderne terrein nu duwt. Hun minimalistische aanpak is meedogenloos en brutaal. en belichaamt deze visie perfect. Scour bevat een indrukwekkende line-up van heavy muziekveteranen. bestaande uit Philip Anselmo van Pantera Down, Derek Engemann van Philip H.L. En de illegals, John Jarvis van Nest en Agoraphobic eh, phobic, sorry, Nosebleed, Mark Kloepel van Mystery Index en Adam Jarvis van Pig Destroyer, Mystery Index en Up. Op 21 februari heeft Scour hun lang verwachte full-length gold uitgebracht via Housecore Records in Noord-Amerika en Nuclear Blast in Europa. Maar is er tevens een visualizer uitgebracht voor de nieuwe single Coin met een gitaarsolo van Gary Holt. Mark Kloepel zei het volgende over de single. Normaal gesproken ga ik niet opzij voor scour-solo's. Maar als ik dat doe, is het voor jongens als Gary Holt van Slayer en Exodus. Bonded by Blood. Gavond te horen op ZFM Sandvoort. En we hoorden aansluitend op Scour, de multiplatina metalcore zwaargewichten Killswitch Engage die op 24 februari een videoclip hadden onthuld voor hun nieuwste nummer Collusion. Het nummer staat op het onlangs uitgebrachte album van de band This Consequence. En frontman Jesse Leach deelde inzichten in de inspiratie achter de track en zei Collusion gaat over de strijd tussen machthebbers en het gewone volk. Het spreekt over de propaganda en de verdeeldheid die worden gebruikt om ons onder controle te houden. Het gaat over de medogeloosheid van de heersende klassen die rijk Gebruikt om naar eigen goeddunken imperiums op te bouwen, te manipuleren en te vernietigen. Ik wens dat mensen onderscheidingsvermogen en intellect gebruiken om tussen de regels door te lezen. Mijn hoop is om een verlangen naar analyse en kritisch denken bij te brengen te midden van de huidige vervalste en corrupte regeringsvormen over de hele wereld. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje nieuwe releases... heb ik eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last-minute beslissers deze week nog naartoe qua concerten? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Ramkot is een muzikale sloopkogel uit Gent... met een patent op potige dansbare rock die hoofd nog heupen spaart. De support wordt deze avond te weten 6 maart in de Iduna te drachten... verzorgd door Oproer. Deze band vindt een unieke balans tussen de dansbare donkste van de jaren 80... en het aanstekelijke geluid van de hedendaagse pop en rock. Ramkot en Oproer spelen dus in de Iduna Udu in Drachten. De tickets in de voorverkoop kosten 17,50 euro en aan de deur 19,50 euro. De deur opent om 8 uur en de aanvang is om half negen. Diezelfde avond kun je ook nog naar post-hardcore band Silverstein wat die viert in dit, of die, dit jaar hun 25-jarige bestaan op 6 maart in de Melkweg. En wie jaren is trakteerd? ook Thursday voegt zich bij aan die avond Silverstein afkomstig uit Ontario staat bekend om een krachtige mix van emo, intense post-hardcore en meeslepende indie-rock. Sinds hun oprichting in 2000 heeft de band 11 albums uitgebracht met als meest recente werk Misery Made Me. Met hun nieuwste single Skin and Bones lijkt een nieuwe plaat in de maak. Laten we hopen dat ze deze snel aankondigen. Thursday behoeft inmiddels geen introductie meer. Samen met Silverstein staan ze aan de top van de post-hardcore van de 21ste eeuw. Hun invloedrijke album Full Collapse heeft talloze nieuwe bands geïnspireerd. En dit jaar brachten ze voor het eerst sinds 2011 een nieuwe single uit. Application for Release from the Dream. De avond wordt geopend door de Callous Douwe Boys en Bloom. De tickets kosten 27,60 euro, exclusief 4 euro's lidmaatschap. De deuren open om om 6 uur de aanvang is om half 7. en dan speelt Bloom. En dan diezelfde avond kun je ook nog de Britse band The Raven Age zien. Die combineert dus klassieke en moderne metal met een eigenzinnige alt- en rock-twist. Na afgelopen september te hebben geopend voor Apocalyptica keren ze dus op 6 maart terug naar Nederland voor een eigen headlineshow in Tilburg. Disconnected, bekend om hun melodieuze metal en progressieve sound, is de support act van de Raven Age tijdens deze tour. Tickets kosten 23,30 euro, inclusief servicekosten. kosten. De deuren openen half 8. aanvang is om 8 uur. En fans van Linkin Park, Korn, Limpiskit opgelet, de Friese nu metal metalband Anonymia komt op 7 maart in Duna onveilig maken met de albumpresentatie van hun gloednieuw album Catharsis. Rap en metal worden in dit album gecombineerd tot krachtige verhalende nummers. De alternatieve rock metal band baas en coverband blazen zijn ook van de partij. Laat je omverblazen door zware riffs, geweldige beats en pakkende teksten. De tickets kosten slechts 11 euro in de voorverkoop. Aan de deur 12,50 euro voor de late beslissers. Deur open om 8 uur en de aanvang is om half negen. Ga dat zien. De Duitse symfonische female-fronted band Eyes, het Siberische folkduo Nietland en de Chileense black and death metal band ater of eter hebben de handen ineen geslagen en zijn deze maand samen op tour door Europa. Op 7 maart stopt de caravaan in Nederland in het Al arnhemse Willemeen. De tickets in de voorverkoop kosten 23 euro en aan de deur 26 euro. De deuren openen om 6 uur die avond en aanvang is om half 7. En was Drachten voor jou te verreizen om Ramkot live te zien dan heb je op 7 maart een herkansing in het zuiden van het land. Want dan doet de grens Sloopkogel grenswerk aan in Venlo. Eveneens met oproer in het voorprogramma. De tickets kosten in de voorverkoop verkoop, 22 euro. Deuren open om half acht en de aanvang is om half negen. En de wortels van de Duitse power metal band Brainstorm rijken helemaal terug. Tot 1989 dat jaar zag de band het levenslicht en sindsdien hebben de Duitsers altijd kwaliteit geleverd. Dat de heren nog altijd niet zijn uitgeblust, bewijst het sterke nieuwe album Plague of Rats. Brainstorm heeft daarvoor hun oude label AFM Records ingewisseld voor het grotere Raining Phoenix Music. Kortom, de band heeft nog altijd ambitie en dat laten ze ook zien op het podium. Hoewel Brainstorm in hun carrière slechts sporadisch Nederland heeft bezocht, hebben de heren altijd de sympathie gehad van het Nederlandse publiek. Dat de band nu terugkomt is een niet te missen kans om hen een warm welkom te geven. Als eerst wippen ze langs bij de Estrado in Harderwijk. En nemen ze het Slovaakse Signum Regis mee als support. Tickets kosten die avond 15 euro's. Inclusief 1,25 euro. Service de deur open om 8 uur. En de aanvang is om half 9. En dat was de concertagenda weer eventjes voor deze week. Geen tijd te verliezen. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte waar we die week nog naartoe kunnen. Maar nu gaan we door naar de laatste twee nieuwe uitgebrachte singles van februari. Te beginnen met God. Complex. Dat er weer de vierde single is van de Schotse metalcore-band Bleed From Within, afkomstig van het aankomende album. Zien is dat op 4 april zal verschijnen via Nuclear Blast Records. Komt die. Thank God Complex voor je al als eerste van de schotse metalcore band Please From Within. En voor mijn tijd er zo echt op fit ga ik er zo de uit met de Britse zwaargewicht Architects Architect die op 26 februari terugkeerde met de meedogenloze nieuwe single Brain Dead met het grensverleggende nieuwe duo House of Protection. Wat de laatste blik is op het langverwachte 11e studio album van The Band. The Sky, The Earth en All Between. Dat afgelopen vrijdag uh, 28 februari is verschenen via Epitaph Records. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie, net zoals ik, weer genoten hebben van de muziek. En volgende week ben ik er weer met een februari overzicht van uh, de Play It Loud Dutch Fury met Metal X van eigenbodem. Uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren en een fijne resterende avond gewenst. En ik ga eruit uiteraard uit met de laatste woorden. Horns up en stay metal Muzzle.